Jongen, het spijt me dat ik niet meer bij mag. Je hebt een mooi karaktertje. Nou. Ik heb uw voedsel opgegeten zonder een kruimel over te laten. Ja. Maar toch schelt je niet. Dat siert u, ja. mijn ventje. Nou. Dat treft men niet vaak vandaag de dag. Nee. Men zwelgt en brast en laat zijn naasten verkommeren.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 Uh... Kijk, de bommelse gedachte houdt in dat... Uh... Ja? Ja, om kort te zeggen... Uh... Ach, wat? Dat is een onzinnige vraag, jonge vriend. Nee. Jij moest het weten. Je bent grootgebracht met de bommelse gedachte. Nee. Kom aan, ik ga slapen. Morgen gaan we weer de gak vinden. En dan snap je het vanzelf. Ja. Welterusten, Tompoes. <truimus>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 Wat enig Kijk ze eens lol hebben uh, wat, wat, wat, wat is er aan de hand en Nu staan er vijf bomen En daarnet was er maar één Ze dus schijnen erg te groeien Ze verspreiden zich op de een of andere manier Misschien zijn ze bezig om de bonze gedachten uit te dragen Maar ze lachen alleen maar Misschien hebben ze niets anders Oh, zou het? Zeg eens, wat bedoel je daarmee? Wat heeft dat domme gegiegel met mijn gedachtenleven te maken? Ja, dat weet ik niet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 Ik heb gewenst dat het de bommelse gedachte uit zou dragen. Maar het giechelt alleen maar. Wat moet ik doen? Ik sta voor gek als je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp het. Ja. Het is wel sterk, je Olivier. Mm. Toen ik deze boomsoort voor het eerst zag, kwam hij me al bekend voor. Mm. Maar nu begrijp ik het. Het mm. is van een bommelse natuur. Mm. Heel moeilijk uit te roeien als u mij toestaat. Heel moeilijk. Mm. Toch moet er een manier zijn. Ik weet nog niet goed hoe, maar het moet kunnen. Denk eens even rustig na. Mm -hmm. Verzamel nu eens kalm je gedachten ja. en verzinnen list. Ja. Schiet dan toch op. Binnenkort is er zwart van de giechelgaks. En ik sta overal alleen voor. Ja. Help nu eens even verzinnen, ja, maar doe ja. het vlug. Over een poosje is het misschien te laat. Mm -hmm.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 Het is vreselijk. als u begrijpt wat ik bedoel. Ach, zo. Oh. de zaak is mij klaar. Alles berust op een technische fout. Een technische fout? Klaar. Zijn de giechelgats het gevoel van een technische fout? Oh, wat is die fout? Oh. Vlug dan zal ik hem laten herstellen. Zo gemakkelijk gaat dat niet. Als ik het goed begrijp, moeten die bomen de bommelse gedachten uitdragen, nietwaar?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 Het valt te verwachten dat het hele lood binnenkort uit een Gakwoud zal bestaan. En dat zal grote bezwaren geven met de belastingaanslagen. Grote beloning voor degene die een einde maakt aan de groei van de giegelgaks. Ja, ja, dat is een mooi aanbod. Maar het heeft niet mogen baten. Men heeft gehakt en gezaagd en allerlei vergiften uitgestrooid...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 Hier gebeurt iets raars, hiep. Ja, baas. De giggolgax vallen. Dat, dat, dat zie je, ezel. Maar dat is niet gewoon. Dit betekent het einde. Het is afgelopen met dit bos wanneer ze elkaar beginnen om te gooien. Ja, mijn best. Ik ben beu van dat gelach. Ja, jij zult het nooit leren. Ik ruik zaken. Zaken? Superzaken. Ik snap niet wat je bedoelt, Aas. Kom eens, sukkel. We moeten die vallende bomen voorblijven. Ah, oh, voorblijven. We moeten terug naar de stad. Denk eens aan. Wat een hout. Over een poosje liet hier een vermogen aan houdt. En van wie is dat? Huh? Huh? Huh? Van wie? Uh. Ah! <laughs> Ja, ik snap het al. Van jou, natuurlijk. Wat een idee, baas. Oh, super hoor. Dan met die woningnood en zo, we binnen. Maar hoe word je eigenaar van al dat oud? Ja, Dat zal je wel zien. We gaan naar de burgemeester. De burgemeester? Ja.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 Wat doen jullie? Wat ga je met die gaks doen? Dat gaat je eigenlijk niet aan. Maar het is een eerlijke zaak, nietwaar? Ja, ja, maar Eerlijk als goud. Superzaak. Juist. daar mag je best weten dat wij bezig zijn... om mijn bomen naar de opslagplaats van Super Rinko's houthandel te brengen, jochie. Ja, Super ja. Jouw bomen? Maar dit zijn de gichelgaks... die ik door een list onschadelijk heb gemaakt. Ze zijn helemaal niet van jou. Oh...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 De heer Poes zou eens met de firma Super en Coop kunnen gaan praten. Ja. Dat zijn een paar frisse, ondernemende heren. En misschien willen die hem een beloning uitkeren. Ja, denk... Maar van gemeentewegen kan daar van geen sprake zijn. Ja. Maar... Er is geen bewijs van hetgeen hij zojuist beweerde. Nee, ik... En de overheid subsidieert slechts wanneer er een prestatie geleverd subsidiair bewezen is. Ah. Ten tweede zegt het betreffende artikel het zo treffend in het derde deel van ja. de gemeenteverordening... het recht op een beloning vervalt wanneer de oorzaak die ten grondslag lag aan het uitloven van die beloning... heeft opgehouden te bestaan. Ja. Ten derde komt in het volgende. Schijn uit. maar uit, ik begrijp het al wel. Het landschap om de goede stad Rommeldam bood een troosteloos aanblik... Want de Gigograks hadden alle plantengroei uitgeroeid om plaats voor hun eigen soort te maken. En toen de graks zelf ontworteld waren, lieten ze slechts een kaal landschap achter. Hout was schaars geworden. En hoewel het grakhout tamelijk hol en voos was, voldeed het toch heel goed voor nieuwbouw en krantenpapier. 20 kuub. Komt in orde! Nee, de prijs is zojuist gestegen. Ja.